Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In navolging van Curaçao en Aruba heeft ook Bonaire zijn luchthaven gesloten voor vluchten uit Europa. De maatregel geldt vooralsnog tot 30 maart. Ook cruiseschepen mogen de komende tijd niet aanleggen op Bonaire. Het eiland is nog vrij van het coronavirus. Het eilandbestuur wil dat graag zo houden omdat er geen capaciteit is om een grote uitbraak van het virus op te vangen. Op Curaçao werd gisteren de eerste besmetting vastgesteld. Waarop voorlopig alle vluchten uit Nederland werden geschrapt. En Aruba besloot het luchtruim te sluiten voor vluchten uit onder meer Europa. Op het eiland zijn twee besmettingsgevallen. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Zowel vliegend als grondpersoneel. Ze gaan dan vanaf april 30% minder werken. De luchtvaartmaatschappij is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. Suriname heeft het luchtruim gesloten om te voorkomen dat er meer mensen met het coronavirus het land binnenkomen. In het land is de eerste besmetting gemeld. Het gaat om iemand die woensdag met het vliegtuig vanuit Nederland in Suriname aankwam. De patiënt was in Rotterdam en Delft geweest en wordt nu thuis verpleegd. De Surinaamse regering heeft verder bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Bill Gates stapt uit de raad van bestuur van softwaregigant Microsoft. Het bedrijf dat hij in 1975 met wijlen Paul Allen heeft opgericht. In 2008 legde Gates de dagelijkse leiding van het bedrijf al neer. Dan kreeg hij een toezichthoudende rol in de raad van bestuur. Gates blijft wel als adviseur verbonden aan Microsoft. De miljardair wil meer tijd besteden aan liefdadigheid. Het weer, brede opklaringen en fris met landinwaarts lichte vorst. Overdag eerst zonnige periode. S'middags meer bewolking en lokale lichte bui. Het wordt rond de 11 graden en er waait een matige zuidelijke wind. Morgen droog en wat zon bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M. Met nu de nacht.